Levi van Eck met het NOS-journaal. Frankrijk stelt zijn economische verwachtingen nog verder naar beneden bij. Naar schatting krimpt de economie dit jaar met 8 Een paar dagen geleden ging het ministerie van Economische Zaken in Frankrijk nog uit van een krimp van 6 De oorzaak ligt bij de quarantainemaatregelen die met twee weken zijn verlengd tot 11 mei. Tot die tijd mogen Fransen alleen de straat op als dat noodzakelijk is. Restaurants, cafés, hotels en theaters gaan voorlopig nog niet open. De bosbranden in Oekraïne komen steeds dichter bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Daar was in 1986 een kernramp waarbij een groot gebied radioactief besmet raakte. Bij de branden is al vrijgekomen straling gemeten. De branden zijn nog een paar kilometer van de centrale verwijderd. Greenpeace Rusland noemt de situatie extreem gevaarlijk. Afgedankte kleding hoeft voorlopig niet te worden ingeleverd, zeggen afvalbedrijven en gemeenten. Veel mensen die vanwege het coronavirus thuis zitten, ruimen hun kasten op en dat leidt tot veel oude kleding bij de afvalbedrijven. Vanwege de coronamaatregelen is er niet genoeg personeel om alles te sorteren. Ook ligt de export van gebruikte kleding stil. Afvalverwerkers zeggen dat steeds meer textielopslagloodsen voorkomen te liggen en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de kleding. GroenLinks, SP en PvdA doen een oproep om de wettelijke toegestane huurverhoging te schrappen. Per 1 juli mag de huur in de sociale sector met 5,1 tot 6,6 procent omhoog, afhankelijk van wat de huurder verdient. Volgens linkse oppositiepartijen zitten veel mensen door de crisis in financiële problemen en kunnen ze de huurverhoging er niet bij hebben. Eerder bepaalde het kabinet dat tijdens de crisis niemand uit zijn huis wordt gezet en dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd. Het weer vanuit het zuiden, meer zon, een matige noordenwind en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen meer zon en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joranda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen flitsers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl/veiligheid voorop en test je zintuig. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, ritme. van ZFM. ZFM. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Nog niet meer alleen de over ons uitgestort krijgen. Hebben we het niet te maken met een virus, dan wel een bosbrand die een, een of andere voormalige kerncentrale gaat lopen bedreigen. Gaat het dan ook nooit op? Nou ja, goed, uh, daar wil ik even niet aan denken. Wat we ons voorlopig even bezig gaan met een andere zaak. En dat is dit verhaal: dat we daar nou eens een keer vanaf komen. Dus dat betekent gewoon binnen blijven, anderhalve meter in acht nemen en meer eigenlijk ook niet. En uh, dat uh, probleem wat uh, daar in Rusland is... Uh, dat uh, moeten die Russen dan maar even voorlopig zelf oplossen. Maar ik denk dat de wereld wel mee uh, zit te kijken. Uh, dat is één ding. Uh, Invincible is van Pat Benneter... en dat uh, bracht de tijd al op uh, bijna negen minuten over elf... is uh, meteen ook uh, de opmaat... Uh, naar het uh, gesprek uh, van de burgemeester... Uh, die we straks uh, telefonisch in de uitzending gaan halen. En dan kunnen we meteen de vraag stellen... of uh, de hondenbezitters nog langer op het uh, strand mogen... Uh, zijn met een hond. Want uh, ja, uh, de stranden zijn leeg. En het is tegenwoordig bitch voor locals. Kijk zelf maar op uh, Text TV bij ons. Dan zie je al rond het uh, uur steeds hetzelfde uh voorbij komen. Dat, uh, dat je dan uh, gewoon als localo uh, het uh, strand een beetje kan gebruiken. Hoewel, uh, je moet dan ook uh, opletten dat je dat uh, niet te veel doet. Het uh, advies blijft uh, gewoon zoveel mogelijk thuis blijven. De klassieker. Die gaan we eerst draaien voordat we de burgemeester uh, bij ons in de uitzending gaan halen. Allen dan wel te verslaan. Mark en Clark bent met Burn Down Piano. Deze dinsdagmorgen staan we in de rij. De auction wordt opgelegd. Promptly at nine, the gavel came down on the auctioneer's block, and the bidding began on a grandfather's plan. So just put it aside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 $1,000 for that piano I'll give. $2,000, $3,000, and the bidding went on. As a man in the tall coat kept playing that song. The bidding grew tense, each bid more and more, till a 5,000 figure rang out from the floor. The man in the tall coat just sat there and stared, playing that song. As if no one were there.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 once play for you. Burn Down Piano van uh, niemand minder dan Mark en Clark bent. Het uh, bracht de tijd op uh, 17 minuten over 11. En het is toch ook uh, bezig zijn. Want uh, ik uh, ben ook blij dat hij uh, dat even tijd uh, vrij uh, van ons maakt. Want uh, ja... Het leven van een burgemeester is toch ook vrij druk, denk ik. Goedemorgen, meneer Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, u was ook al bezig met, uh, met een, uh, een digitale vergadering, had ik uh, begrepen. Ja, nou, ik, ik vergader op dit moment... Ik heb overigens een echo in mijn, in mijn oor. Oh, is het uh, nu uh, beter? Dat gaat nu niet beter. Oh. Hm. Dus we, nou, we proberen ons er even doorheen te worstelen. ja. Um, ja, nee, ik vergader vrij veel digitaal en we hebben op dinsdag altijd de BMW-vergadering uh -huh. en, en dat doen wij ook grotendeels elektronisch. Yeah. Um, althans, dat doen wij elektronisch. Dat betekent wel, ik ben zelf wel fysiek op het gemeentehuis aanwezig en vergader vanuit mijn kamer. Uh, maar de meeste collegeleden leren vergaderen vanuit thuis. Ja, uh, nog, uh, nog iets uh, even voor uh, natuurlijk het afgelopen weekend. Want uh, ja, uh, de burgemeesters hebben in de veiligheidsregio van Kennenbeland uh, toch uh, wat, wat, ja, wat, wat, wat maatregelen genomen om zoveel mogelijk het, het, het verkeer uh, te ontmoedigen. En is dat eigenlijk gelukt? Ja, het is... Uh... ...uitermate rustig geweest in Zandvoort. Mm -hmm. um, en um, ja, we kunnen wel vaststellen dat de maatregelen die we genomen hebben... ...dat die goed gewerkt hebben. En het is elke keer een beetje zoeken naar maatwerk. Um, en in dit geval hebben we een combinatie van een aantal factoren. We hebben beboarding, um, we hebben verkeersregelaars die mensen aanspreken... ...en we hebben specifiek motoren geweerd... ...omdat er weekend daarvoor toch te veel grote groepen motoren... ...richting Zandvoort kwamen... Um, nou ja, ik weet niet of je het zelf geconstateerd hebt... maar het was, uh, uh, uh, uh, laat ik zo zeggen, verdrietig rustig. Want eigenlijk zou je zo'n paasweekend willen... dat het één grote gezelligheid is... en iedereen naar het strand komt en, uh, en op, de, op de terrassen zit. Ja. Dus ja, ik... Uh, ik, ik ben blij dat de maatregelen werken, maar het sterft me terug dat het moet. Ja, ja nou ja, goed, datzelfde gevoel dat heb ik ook. Dus het is uh, nooit leuk als je over het strand loopt en uh, je loopt eigenlijk over een uh, leeg strand. En je ziet de strandpavillons eigenlijk uh, verlaten erbij staan. Dat is eigenlijk een beetje ook het idee wat ik uh, erbij heb. Uh, over motoren, daar had u het over. Uh, drie landen, punt, uh, toestanden, dat hebben we hier dus niet meegemaakt in ieder geval. Nee, nee. nee. En we proberen dat echt ook te voorkomen nee. uh, door specifiek op die hele drukke dagen te zeggen... Van, ...laat je motor maar heel even uh, in de schuur staan, uh -huh. uh, je bent later weer welkom. Ja, een ander heel actueel uh, ja, punt hier in Zandvoort dan. Uh, nu het strand uh, leeg en verlaten is, zeggen de hondenbezitters, die steken dus nu hun vingers op... ...en die zeggen van, ja, kunnen wij dan niet wat langer die honden dan uh, in die periode wat uit gaan laten op het strand? Ja, nou dat is een begrijpelijke vraag. Ja. En um, ik moet zeggen dat ik nog geen antwoord daarop heb, omdat dat, uh, dat heeft zowel voors als tegens. Mm -hmm. uh, normaal is er een goede reden om te zeggen vanaf een bepaalde datum zijn er geen honden meer op het, op het stand welkom. Dus we zijn nu even alle tegens tegen een rijtje aan het zetten om, om daar een standpunt over te bepalen. Ja, uh, Zijn er nog uh, maatregelen die we nog uh, kunnen gaan verwachten uh, de, de komende tijd? Of is het eigenlijk alleen maar gewoon uh, vinger aan de pols houden en zoveel mogelijk toch uh, de mensen ja aanspreken op? Of uh, is dat punt ook al voorbij? Want ik heb begrepen dat de burgemeester Schuurmans, die had al uh, gezegd uh, van ja, het uh, tijd van waarschuwen en aanspreken is uh, voorbij. We geven dus nu gewoon boetes. Ja, laat ik vooropstellen dat als ik gewoon om me heen kijk... en uh, ik ben dit weekend heel veel veelvuldig op stap geweest om het gewoon met eigen ogen te zien... dan zie ik dat het overgrote deel van de mensen zich heel goed aan, uh, aan alle maatregelen houdt. Ja. Um, en ik wil ook echt een compliment aan de jeugdmaker, hier Zandvoort, die, die dat ook doet. Um, dus dat betekent dat ja, de mensen die zich met de handhaving bezighouden... de vinger aan de pols kunnen houden. We hebben wel de afspraak gemaakt dat als mensen echt tot overtredingen overgaan... Mm. Dat dan um, ja, de, de tijd van waarschuwing op een gegeven moment ook wel voorbij is. Hm. Maar nogmaals, het overgrote deel van de mensen houdt zich daar houdt zich dat prima aan. Ja, nou is er nog afgelopen week, bent u samen met de, de leden van het college nog op stappen geweest om bloemen uh, uit te, te reiken bij de verzorgingshuizen en de, de verpleeginstellingen? Uh, hoe, hoe is dat geweest? Is, zijn er ook reacties daarop gekomen? Nou ja, het, uh, het is natuurlijk heel raar... want je mag niet naar binnen. Uh -huh. en dus je staat met elkaar buiten. Uh, wat wel opvallend vind ik dan... en dat vind ik heel confronterend om te zien... dat mensen met een telefoon voor het raam... staan te bellen met, met vader, moeder of opa en oma... die, uh, die binnen zit. Uh -huh. Maar dat betekent dus dat wij ook die bloemen... hebben, hebben afgeleverd. Um, uh, dat was over een, een, een potje met een narcist erin... met een kaart. Uh -huh. En um, daar hebben we hele fijne en warme reacties op gehad. Ik heb zelfs een hele mooie foto van een aantal bewoners van uh, Huis in de Duinen die uh, ook met, met kopietjes van, uh, van een tekst bedankt voor de bloemen hadden opgeschreven en, uh, en daar een foto van hadden gemaakt en dat uh, naar ons toe hebben gestuurd. Dus het is zeer gewaardeerd. Oké. Okay. Ik uh, ga u niet verder ophouden wat uh, betreft, want uh, dan gaat u weer uh, verder met uh, de vergadering. Ik uh, dank even voor, uh, voor de bijdrage in de uitzendingen en uh, graag tot een andere keer. Ja, en veel succes met je uitzending. Dank, dank. Uh, dat was uh, David Molenburg. Uh, weer verder met uh, de muziek. Eerst even kijken. Oh ja, wacht even. Die, die moet ik hebben. En dat is uh, deze. Dat zijn... De Monsters van Joe Marches. dat uh, gevoel dat je dan nog... Uh, in de laatste seconde nog in de dying seconden nog, uh, nog iets uh, klaar moet zetten. Want, uh, want ja, uh, er moeten natuurlijk nog... Uh, aan beloftes uh, worden voldaan. Uh, want gisteren uh, hadden we het erover... dat er nog iets uh, gereid moet worden. Uh, maar goed, eerst even deze afkondigen. De locomotive breath van... Uh, de Jethro Tull. Was altijd in de, de veronderstelling dat het van linnet Skinner was. Hoe ik daarmee kom met die wijsheid, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed. Daarvoor Joe Marches met Monsters. Het is half twaalf, dus is het weer hoog tijd om weer eens even dagelijks met Ben Zonneveld van Gedachten te wisselen. Dus dat doen we dan ook. Ben, goedemorgen. Ja, want, goedemorgen, uh, ja. Ja, want uh, we hadden het uh, net uh, met de burgemeester over de honden... die dan eventueel uh, het strand op zouden mogen. Maar jij hebt ook nog iets op je lever, hè? Want, <lacht> ja, want ik bedoel, ik, uh, ik zag uh, dat er ook op Facebook... inmiddels een zandvoortse klaagmuur uh, is ontstaan... voor mensen die echt wat te zeurden hebben... Ik ben er ook ja, wel van uh, geworden hoor, maar uh, daar niet van. Want... Uh, daar, daar, doe ik, daar doe ik niet van. <laughs> nee. Want er uh, is ook een spreekwoord hè? harde klagers hebben geen nood. Is dat zo? En, uh, ja, zeker. Oh. En ik, ik vind uh, dat je zeker in deze tijd uh, op moet houden met klagen. Ga gewoon eens een keer positief aan de slag. Mm -hmm. En natuurlijk is hij als kwinkslag bedoeld. Ja. Maar ik hou niet zo van dat soort dingen. Oké, okay. goed. Uh, dat is, dat we is bij het de. Wat zeg je? Je had het over ja, want, uh, ja. de honden, Ja, want daar hadden we het over. Je, je, toch een kleine ergernis. Ja, want ik hoor die burgemeester uh, uh, vertellen dat hij daar nog niet, uh, niet, niet klaar mee is, of niet over nagedacht heb. Uh -huh. nou ja, het lijkt me eigenlijk heel simpel. Het is wat het is. Uh -huh. En als je vindt dat je ze op een rustig strand vrij moet laten lopen, moet je dat gewoon doen. Ja. Maar. Uh, ik, zie, uh, ik was gisteren bij de Frans Waanstraat en daar kom ik toch een, een hondenuitlaatservice tegen van minstens 10 honden en één uh, medewerker. Ja. Ja. en uh, Ik heb geen poepzakje gezien, ja. mm -hmm. maar die honden gaan toch flink een keer. Ach. Ja. Dus ja, ik vind dat je daar ook maar eens over na moet denken. Maar goed, ik wil uh. daar niet al te hard over klagen, want <laughs> is, had je is dus hun eigen verantwoording. Ja. Dus ook de verantwoording van de. Uh, Onder uitlaatservice, waar ongetwijfeld uh, de goede dit uh, zullen zien als jammer. Ja. En de slechte misschien dit aan gaan trekken en de zakjes mee gaan nemen. Ja, maar nou, dat, zou, dat ik... zou dan de oplossing kunnen zijn, denk ik. Ja, denk ik wel. Uh, iedereen moet uh, zijn verantwoording nemen, hoor ik ongeveer drie keer per dag. Mm -hmm. Nou, doe dat dan ook. Ja, lijkt mij ook. Uh, het is, uh, ja, ja ik, ik bedoel, ik ben net uh, al even in de, de super geweest. Ik heb uh, weer even voor bijna 40 euro handel uh, naar binnen. Want dan uh, kan ik weer uh, voort uh, tot en met vrijdag. Tenminste, uh, vrijdag haal ik dan weer. Want ik heb me voorgenomen om twee keer in de week naar de supermarkt uh, te gaan. Want ja, ik, uh, uh, ja, dat mooi. die, die flauw ik uh, dat ik als een soort Alberta Tomba uh, allerlei mensen moet uh, gaan ontwijken. Als een soort slaanom specialist. Ja, dat is ook niet echt uh, op mijn lijf geschreven. Goed, ja, uh... ik, ik denk dat een heleboel uh, uh, slimme zonvoorters dat ook doen. En, en, en nog zie je de mensen die met z'n tweeën gaan, pak ze altijd ja, één ja. karretje. Doe dat dan niet! Dat gebruik je verstand. Het ja. staat heel groot. Eén, uh, ga alleen. Mm -hmm. En ik, ik denk als je twee keer per week gaat en je neemt je verse spulletjes. En je wekelijks uitje is natuurlijk morgen op de markt. Ja. Waar iedereen netjes afstand houdt en ja. je ook alles kan kopen. Ja, ik. Toch, dat... Ja, David da, Molenburg zei het al, uh, gedisciplineerd. Hij maakte zelfs een compliment aan onze jongeren hier in Zandvoort. Dus dat uh, is altijd wel een uh, fijne opsteek. Dus, uh, dus die kunnen we zeker gebruiken. Maar uh, we hebben natuurlijk ja. ook weer de dagelijkse groeten. En wie ja. ga jij nu vandaag de groeten doen? De dagelijkse groeten gaan dit jaar naar de twee kanten van Pluspunt. Ah. En dat is de ene kant uh, de vaste medewerkers die uh, met een uitgedunde bezetting natuurlijk toch het een en ander moeten doen. Uh -huh. En de andere kant zijn die ongeveer honderd uh, vrijwilligers die uh, heel veel gedaan hebben en nu een stuk minder kunnen doen. Uh -huh. En uh, die missen elkaar, zag ik. Ja, ja logisch. Er is uh, op het Facebook van Plusblon staat heel groot, wij missen jullie. Ja. Ja. Vandaar wil ik de groeten doen aan de beide kanten van PlusPunt, de organisatie en de vrijwilligers. Blijf je best doen. Ja, uh, bovendien uh, is het ook zo uh, dat zij donderdag weer uh, van zich laten horen. Dan wordt het weer uh, een soort talkshow, dit, uh, dit uh, gebeuren. Ja. Dus dan weet ik in ieder geval dat ik met mijn muziek uh, wat, uh, wat minder hoef mee te nemen. Dus uh, die kant gaat het wel op. Die kant gaat het wel op. Dus, maar uh, ik vind het ook wel leuk, praatradio. Dus dat, uh, dat is een beetje een halve podcast uh, die er dan uh, de lucht in gaat. Dus mm -hmm. daar kijk ik even wel naar, naar uit. Dus ik uh, ben benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Dat is leuk. Ja, uh, nou ja, ik, ik zou bijna zeggen weer uh, tot morgen, maar uh, belofte maakt schuld, hè? want uh, gisteren ja. zei ik, uh, zeiden we iets uh, van ja, heb jij nog iets van dingetje? Nou, die heb ik wel bij me, hoor. Dus, uh, <laughs> nou, uh, alleen niet, balletje het, ja, niet het balletje bij jou, maar het uh, balletje bij Ben dan in dit geval. Is goed. Uh, Oké, okay, ik spreek je morgen. Spreek je morgen weer. Uh, Oké. Okay. Uh. Goed, dat was uh, Ben Zonneveld. Uh, ik moet even kijken, uh, heb ik hem er nou afgehaald? Ja, nu heb ik hem eraf uh, gehaald. Uh, deze dus. De rubberen laarzen. Juist. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het vissen was... door het Zandvoortse zeewater... dacht ik, ah, dat is ook niks, vissen op je zondagse schoenen... door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubbere laarzen. Kaplaarzen. Echte rubbere kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale shop En daar stonden ze... In Amsterdam in de Damstraat een levensgrote laarzenwinkel vol met laarzen rubberen laarzen rubberen kaplaarzen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 Kaplaarsen. Kaap, kaplazen. kaplaarsen. Maar dan voor rubber, Rubberen, rubberen Voor manes hier. Om genade te vissen. Wel waterdicht, trouwens. 65 gulden? Dat is geen geld. Kaplaarzen! Knappe kaplaarzen! Knappe rubberlekkende kaplaarzen! Kaplaarzen! Je bent toch niet doof? maak Kees, ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubber. Ik begrijp er niks van, maar ik zeg tegen hem: doe er een leuk rood Zuidwestertje bij. Kaplazen. Kap, kap, kaplazen. Wat van rubber? Ik zoek een paar kaplazen. Rubber, rubber rubber rubber kaplazen. Op een of andere manier moet ik ook een Gerlochman, denk ik. Ik weet niet wat het is. En die had iets uh, met uh, bemoeienissen met, uh, met dingetjes destijds. Uh, dit was ook al een beetje uh, een gejatte versie rubberen, van, uh, van dingetje. Oh. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk beetje hilarisch. Maar goed, achter dingetjes schuilt Frank Paderkoper. Dat uh, zullen de meeste mensen wel uh, weten. En bovendien was hij ook uh, nog te horen in, uh, met loogman op pad. Niet zo lang geleden. Ik denk ergens in februari hebben ze dat nog eens een keer uitgezonden. Uh, en uh, dat was een paar keer dat dat uh, voorbij kwam. Uh, en bovendien, Frank kennen we uh, als hij echt aan de wandel is. Alleen maar met een overhemd aan en een pet op zijn hoofd. En daar ook nog eens een zonnebril onder. En dan zie je hem, uh, hem afstanden afleggen, dat wil je niet weten. Dus uh, de, de conditie van het dingetje moet uh, vrijwel heel erg goed uh, zijn. Uh, dit zeggende gaan we weer gewoon even een beetje normaal doen. Diana Ross met Upside Down. For all the beauty and all The casualties it brings Words that whisper love and worship How sweet devotion calls your name To harvest the fruit it took from your youth Now only the darkness remains So let us drink to of freedom. Let's fill our glasses to the brim. Let us not forget the ones we met. For we will meet again come spring. And I'll remember all our moments. I'll live my memories without trade Crime. So let's make love like we're in heaven, let's taste our first kiss again, and let these bodies struggle between the war and the rubble, our cruel and naked intent. city drowning in its streets how your dress unfits my needs you were Moi. Garde-moi dans ton cœur. Le temps est presque là. Pendant tout ce temps, tu es resté avec moi. mais désormais, tu vas m'oublier. S'il te plaît, veux-tu m'oublier? Hij is hier ook geweest. Michel Ebbe En uh, er bestaat een studioversie van. En die uh, is dan te horen met een dame erin. En dat is de dame die je ook al hier eerder hebt uh, gehoord. In Halfway Station. Uh, Elma Plezier. Die uh, verzorgt dan die uh, vocale. Ik zal die ergens nog wel een keer gaan draaien. Het uh, is uh, tien voor twaalf daarvoor. horen hoorden we trouwens uh, Diana Ross. Is nog live ook. Uh, want uh, dit is een opname volgens mij ergens ook in uh, het Rietveldtheater in Delft dus uh, er is ook een link weer met Liset Vink. Ja, afijn, uh, die muziekwereld is uh, heel erg uh, klein in uh, Nederland uh, of dat uh, ook er een connectie bestaat tussen Michel Ebben en Fabiana Damers. daar ben ik nog niet helemaal achter wat ik wel weet is dat ik dit nummer wel vaker nog ga draaien. Nobody Knows It seems like drunk and ill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 Uh, behoorlijk uh, van dichtbij uh, meegemaakt uh, hoe dit uh, allemaal is uh, vormgegeven. The Girl You Love heet het uh, album en daar staat uh, dit nummer ook op. Het uh, proces uh, was bewonderenswaardig om uh, te mogen volgen. Als, uh, ja, als radiomaker. En uh, ik ben ook een tijdje werkzaam geweest als een soort Rodi van uh, Fabiana Dammers. Maar goed, uh, nobody knows. ...is uh, dit uh, nummer wat, uh, wat heel erg mooi uh, aansluit in de tijd waarin we leven. Uh, want uh, niemand weet het eigenlijk uh, eerlijk gezegd. Um, goed, het is uh, bijna zit het erop. Ik ga voor de eerste keer met uh, de belofte breken. Van normaal gesproken zou ik uh, dan nu Fleetwood Mac uh, draaien. Maar ik heb uh, eigenlijk in deze uitzending bedacht... Dat wordt een nieuw nummer wat, uh, wat uh, afsluit uh, gaat worden. Het is uh, een nummer ergens uit, ook uit de jaren 80 uh, wel te verstaan. Maar goed, uh, en de man verdient soms wel eens meer, eerlijk gezegd. Dat is tegen de afspraken nee. Maar goed, <lacht> ik, uh, ik, het is uh, heel leuk. Maar goed, ik ga toch eventjes uh, de, de boel afsluiten. Ja, ja, ja ik, ik, ik kijk even naar links, maar... Uh, uh, goed, uh, het kan, het kan. Maar als, als diegene ook maar gewoon wel anderhalve meter in, uh, in acht neemt... dan uh, is het uh, prima. Maar <laughs> goed, um, ik uh, ga eens even uh, afsluiten met uh, dit uh, mooie nummer... dit fraaie nummer wat, uh, wat ik al uh, eerder heb uh, gedraaid in uh, deze uitzending. Uh, dat is van uh, Howard Jones. Want uh, dat uh, is de positieve zong. Want de dingen kunnen eigenlijk alleen maar beter gaan. Hier is die nog een keer. Morgen sluit ik er weer mee af. En morgen is er weer een dag. Tot morgen. Nu eerst het NOS nieuws van...